Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De partij van Angela Merkel heeft flink op zijn kop gekregen. Bij de verkiezingen in Duitsland is de SPD de grootste geworden. Dat is een beetje de PvdA van Duitsland. Correspondent Judith van der Hulsbeek. Nog niet alle stemmen zijn geteld. Dat kan soms ook nog wel dagen duren. Maar op basis van de nu getelde stemmen eh, zal er aan de uitslag niet meer zoveel veranderen. Dus kunnen we hier wel van uitgaan. Dan durft de kiescommissie dit ook een voorlopige uitslag te noemen. Dat is een flinke tegenvaller voor de partij van Angela Merkel, het CDU, CSU, die heeft zo'n 2 miljoen minder stem, stemmen minder gekregen dan bij de vorige verkiezingen. Voor Merkel zelf maakt dat trouwens niet heel veel uit. Zij stopt er eind dit jaar sowieso mee. Demissionair premier Rutte is mogelijk het doelwit van een aanslag of ontvoering. Volgens de Telegraaf wordt hij extra beveiligd door speciaal getrainde politiemensen. In de omgeving van Rutte zouden spotters zijn gezien. Dat zijn mensen uit de georganiseerde drugscriminaliteit. Je ziet en hoort dit jaar waarschijnlijk minder rolkoffertjes door de straten gaan. Het toerismebureau denkt dat er zo'n 5,5 miljoen bezoekers een tripje naar ons land zullen maken. Een kwart minder dan vorig jaar. Het komt doordat er nog steeds reisbeperkingen en andere coronamaatregelen zijn. En voor veel amateurvoetballers was het een speciaal weekend. Voor het eerst in lange tijd stond er weer een competitiewedstrijd op het programma. Jelle Verhoef van BSC 68 uit Benthuizen in Zuid-Holland scoorde direct twee keer en hield het na afloop niet droog. Ik werd vandaag wakker met een heel zenuwachtig gevoel. We hebben echt lang niet gevoetbald. Dat is moeilijk uit te leggen. Sorry, maar ik heb hiervoor heb ik een kruisbandblessure gehad en nou die corona twee jaar lang. En dan sta je hier en dan scoor je twee keer. ik had niet verwacht dat ik ook zo emotioneel zou worden. Ja, het is niet anders. Ja, en ook nog eens twee keer scoren. Dus het team van Jelle won uiteindelijk met 3-2. Het weer. Vanmorgen is het droog. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Het waait stevig en het wordt een graad of 20. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file door de werkzaamheden bij de Koemtunnel in de A10 Noord richting Den Haag en Rotterdam. Je hebt daar nu een kleine 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Wordt nu ZFM in de ochtend. Van ZFM. ZFM's antwoord, FM. antwoord FM 106.9 FM.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 En Zomerheers. zomerheers.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 Big they show. de hoofdpunten van het NOS-journaal. De missionair premier Rutte heeft extra zware beveiliging gekregen... omdat hij mogelijk doelwit is van een aanslag of ontvoering. Dat schrijft de Telegraaf. Volgens een bron zijn spotters in de omgeving van Rutte gezien. Het gaat volgens de krant om verdachte personen... die zijn gelieerd aan de Mocro-mafia. De sociaaldemocratische SPD is de winnaar bij de Duitse verkiezingen. De partij onder leiding van Olaf Scholz haalt 25,7% van de stemmen. De centrumrechtse CDU-CSU komt op 24,1%. Komen dit jaar waarschijnlijk nog minder toeristen naar Nederland dan vorig jaar. Nederlands Bureau voor Toerisme verwacht zo'n 5,5 miljoen internationale bezoekers. Ruim een kwart minder dan in 2020. Het weer van het westen uit raakt het bewolkt. Vanmiddag trekken er wat buien over en het wordt 18 tot 21 graden.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 C'è tutta l'emozione dentro che tu vuoi Di vivere la vita più che puoi You got a chance, the gift to feel Love's deepest pain you cannot heal It shatters every.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 Jouw keuze ZFM Garu got Cher EN brave Săspum, săspum, Chesi, achcum. Alo, eu vreau să te iau, peritira. Alo. Alo. Sunt iară eu. Te casă să am da Și să învoinic, dar să stin nu ți ceră nimeni. Vrei să pleci, dar nu mai